11 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Het is een instituut in de boekenwereld. Uitgeverij Neigen en Van Ditmar bestaat 175 jaar. Vic van der Rijt zit hier in de studio met een mooie stapel boeken voor zijn neus. En Kofi Annan is bezig met een persconferentie over Syrië. U hoort het zo. Nu is het nieuws met Jan van der Putten. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie noemt de Volkskrantfoto's van een strand, standrechtelijke executie in Nederlands-Indië uniek. Die foto's zijn gemaakt door een voormalig Nederlandse militair uit Enschede. Ze werden jaren geleden, na het overlijden van de man, door een medewerker van het gemeentearchief gevonden in een vuilnisbak en meegenomen. Het NIOT. Deze foto's zijn echt uh, uniek, want uh, ik heb ze nog nooit eerder gezien. En ik ben uh, twee jaar geleden, heb ik samen met Erik Zomers-Louis Weers een boek gemaakt, Koloniale Oorlog, een fotoboek. Het hebben we eigenlijk alle foto's bekeken die er maar te vinden waren over het Neels optreden in uh, Indonesië, ook uh, albums van Neels Soldaten. En wij zijn ze toen ook niet tegengekomen. Het belang van de vondst werd pas onlangs duidelijk. Bekend was dat het Nederlandse leger eind jaren 40 hard optrad in Indië, maar van zo'n executie waren geen foto's bekend. Het Nield zegt dat door deze beelden de druk op de regering kan toenemen om onderzoek te doen naar de excessen in Nederlands-Indië. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de Congolese krijgsheer Thomas Lubanga veroordeeld tot 14 jaar cel. Het is de eerste keer dat het hof een straf oplegt aan een veroordeelde. Lubanga is veroordeeld voor het ronselen en inzetten van kindsoldaten in Congo in 2002 en 2003. De straf is fors lager dan de eis van 30 jaar, zegt Afrika-correspondent Koert Lindeijer. 30 jaar was uh, geëist uh, tegen hem, hij krijgt nu 14 jaar. Bovendien gaat hij 6 jaar voor arrest vanaf. Nou, dat betekent dat hij nog maar acht jaar uh, te gaan heeft, denk Dat hij daar uh, wel tevreden mee is, Thomas Lubanga. Lubanga was de eerste verdachte die werd opgepakt om berecht te worden voor het strafhof. En het is de eerste veroordeling die het hof uitspreekt. Lubanga is nu 51. Hij zegt dat hij zich juist altijd heeft verzet tegen het inzetten van kindsoldaten. De vader van Katja Leenderts is veroordeeld tot twee jaar cel... waarvan één voorwaardelijk voor het meenemen van zijn dochter naar Amerika. Hij nam het meisje van Zeven in 2009 mee van een schoolplein in Ede. De vader, die in Amerika woont, deed dat na een uitspraak van een Amerikaanse rechter... die hem het gezag had toegewezen. De Nederlandse rechter zegt dat de man hier toestemming had moeten vragen... en dat hij nu het recht in eigen hand heeft genomen. De vader hield het meisje bijna anderhalf jaar in Amerika. Dat had grote negatieve gevolgen voor Katja en haar moeder, zegt de persrechter. Om te beginnen dat het voor de dochter een traumatische ervaring is geweest... dat zij uh, op het schoolplein werd uh, weggehaald. Uh, uit de getuigenverklaring blijkt ook dat ze zich uh, heftig heeft verzet... en gilde en niet mee wilde. En ze is dus echt tegen haar zin weggevoerd... Uh, de moeder die heeft natuurlijk in grote spanning gezeten omdat zij al die tijd in onzekerheid heeft verkeerd of zij haar dochter ooit nog terug zou zien. En de vader van Katja Leenderts moet daarom ook een schadevergoeding betalen van 70.000 euro. De PVV wil dat de Tweede Kamer terugkomt van reces. De partij wil een debat over de miljardensteun aan Spanje, waarover de ministers van Financiën in de eurozone het vannacht eens werden. De ministers spraken af dat Spanje 30 miljard euro krijgt om zijn bankensector overeind te houden.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 Nou nog het weer, half tot zwaar bewolkt en vanmiddag kans op buien. Het wordt 18 tot 22 graden. ANWB verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Staat bij Bralikum nog een file van 2 kilometer. Lag wat maar isolatiemateriaal op de weg. Inmiddels is de boel opgeruimd en zijn alle reizen ook weer open. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Hoe houdt een uitgeverij anno 2012 het hoofd boven water? Neigen van dit markt viert het 175-jarig bestaan. Uitgever Vic van der Rijt, wat is uw bestverkopende genre op dit moment? Uh, nog steeds eigenlijk toch de roman. Gaat eigenlijk altijd het beste. Op, de, op het is het het boek van Arnold Gunnberg. De man zonder ziekte. Nu is de persconferentie van Kofi Annan... die zijn hoop heeft gevestigd op bemiddeling van schurkenstaat Iran. Hier zijn Thijs van der Brink en Delamijn Veenhoven. Ja, Iran is deel van de oplossing van de crisis in Syrië en daarom moeten we met de Iraniërs samenwerken. Dat zei VN-gezant Kofi Annan zojuist na afloop van een ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Annan zegt hoop te putten uit de gesprekken die hij had in Teheran. I must say that throughout my assumption of the function of special envoy, I have received encouragement and cooperation from the minister and from the government. En ik kijk naar samen werken, continu samen werken om to conflict te lossen. We praten even verder met Thomas Edbrink, correspondent in te Teheran. Thomas, jij was er eerder bij vanmorgen bij die persconferentie. Wat kunnen we opmaken uit de woorden van Annan? Nou, ik denk dat dit heel erg laat zien dat er een splitsing aan het plaatsvinden is uh, in de ideeën over een oplossing voor de Syrische crisis. Aan de ene kant staat Anand, die vandaag in Teheran was, uh, inderdaad dus de hulpzoek van de Iraniërs. En aan de andere kant staat Hillary Clinton, de Amerikaanse buitenlandminister, die gisteren zei de dagen van Anan zijn geteld. Nou, in, in diplomatieke termen betekent dat zoveel als dat de Amerikanen volledig hebben opgegeven uh, Assad hebben opgegeven. Ik zei, Anand, ja, dat doet Assad, Assad. oké, okay, dacht ik al, ja. Uh, dat ze natuurlijk Assad, de president van Syrië, volledig hebben opgegeven. Terwijl Annan, die speciale onderhandelaar, nog duidelijk opties ziet voor zowel Assad... en vraagt daarvoor dus ook de Iraniërs om mee te helpen. Dus een interessant breekpunt hier in Teheran. Ik vraag me af hoe de Amerikanen hier uiteindelijk zullen reageren. Maar wat zou de rol van de Iran kunnen zijn? Nou, Iran is een land dat natuurlijk een strategische partner is uh, van, uh, van Syrië, uh, ideologisch. Maar Iran uh, steunt ook Syrië met geld en uh, volgens de Amerikanen ook met wapens. Uh, en Iran heeft daardoor uh, ja, een enorme behoorlijke hefboom op het, uh, op het regime van uh, president Assad. Uh, het is uh, zo dat de Iraniërs nu aansturen op verkiezingen in 2014. Dat is hun plan, zou zeggen. Uh, de Syrische, Syri het Syrische volk kan dan in 2014 uh, een nieuwe leider kiezen. En uh, ja, dat is iets wat, wat het Westen denk ik uh, niet zal geloven. Want ja, als bijvoorbeeld straks de neef van Assad dan uh, de kandidaat wordt samen met de, uh, de, de oom van Assad. dan hebben de Syrische volk nog steeds weinig om, om uit te kiezen. Maar voor de Iraniërs is dat de oplossing. En uh, ja, als uh, de Anand blijft het zeggen, uh, ik heb de Iraniërs echt nodig om de vrede die ik voor me zie, namelijk een compromis, uh, om die uh, voor elkaar te krijgen. Heeft hij gelijk, denk je? Ik denk dat het, uh, dat het heel moeilijk wordt op het moment dat een supermacht als Amerika uh, een, bepaald, uh, een bepaald leider heeft opgegeven om dat nog terug te draaien. En dan kunnen de Iraniërs uh, nog zoveel invloed hebben als ze willen. En uh, Kofi Annan zoveel praten als hij wil met de Iraniërs. Maar uh, ja, in deze wereld is Amerika zoveel wet. Ja, Dus als Annan An An -an wat wil, dan moet hij nu eens heel snel naar Washington om daar even met Hillary Clinton te praten. ...om terug te komen op uitspraken als van de dagen van Assad zijn geteld. Uh, nogmaals, daaruit, uit dat soort woorden spreekt, spreekt een, een, een, een hele nieuwe inzet. Het spreekt dat het feit dat, dat er dus geen compromis mogelijk is met Assad... ...dat het dus niet mogelijk is om die verkiezingen waar Iran het over heeft... ...om die te houden op een manier die geloofwaardig is voor de, voor de rest van de wereld. En uh, het betekent, uh, ja, ik denk dat het toch uh, vrij slecht nieuws is voor... Uh, ja, uh, ...en zijn, uh, zijn boodschap van compromis, uh, omdat dat, ja, ik zie dat gewoon gezien de huidige uh, verhoudingen in de wereld niet gebeuren. Thomas Edbrink vanuit de TRA na een van de persconferentie die Kofi Annan zojuist gaf... na afloop van een ontmoeting met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. De uitgeverij Nijgen en van Ditmar viert dit jaar haar 175-jarige bestaan. En daarmee is het een van de oudste uitgeverijen in Nederland. Hoe gaat het überhaupt met de uitgeverijen in ons land? Meneer Van Rijt, nogmaals goedemorgen. goedemorgen. En gefeliciteerd. Dankjewel. Tuurlijk, hoe heeft u het gevierd? Uh, pardon? Hoe heeft u het gevierd? Uh, met een heel groot feest in Paradiso was fantastisch waar alle mensen uit het boekenvak bijeen waren. Wanneer was met, dat? Met uh, muziek en literatuur. Dat Ge zijn dus een beetje de, de passies die ik zelf heb. En die waren die avond ook uh, ja, behoorlijk goed verdeeld. Hè. U bent ook bekend van de plaatjes. Zeker, toch? Dat is een, uh, een hobby van me die enigszins uit de hand loopt. <lacht> maar, uh, maar mijn hoofdberoep is toch het uitgeven van mooie papieren boeken. Mooie papieren boeken. Daar ligt hier een hele stapel. Ronald Giphart, Gip. Paddy Doyle, Paddy Clark, ha ha ha, uh, Nesquio. Dus ik ja. zei net al, was ik erg vroeger erg gek op. De Uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Menetekel. En dit is een enorm dik uh, overzichtsboek. Ja, dat is het boek van uh, Arts en van Etten. Uh, die hebben onze archieven doorgevlooid... en 175 jaar uh, uitgeefgeschiedenis. geschiedenis... en een boek van 500 pagina's samengevat met ontzettend veel plaatjes en uh, toelichtende teksten. En ja, dan zie je dat in 1837 de uitgeverij is opgericht in Rotterdam... door meneer Nijg, die later ook nog de Nieuw-Rotterdamse krant heeft opgericht. Ja. Uh, in de beginjaren is het dus een uitgever van boeken en van tijdschriften. En uh, eigenlijk is dat al die jaren zo gebleven. In die 175 jaar zei je dat we tegenwoordig in Amsterdam zitten. En tussendoor ook nog een vestiging in Den Haag hebben gehad. Dus Goed. het is een, maar nog steeds een zeer levendige uitgever. Gebombardeerd in oorlog? Ja, dat was eigenlijk het dieptepunt van de geschiedenis. In 1940 is een prachtige pand op de Wijnhaven in Rotterdam gebombardeerd. Alles is verdwenen, alle archieven zijn toen verloren geraakt. En de directeur Zijlstra is omgekomen bij het bombardement. En, uh, ja, Dat was hij bijna had een, het einde, lijkt mij. Ja, hij had eigenlijk net de uitgeverij opgebouwd tot de belangrijkste uitgever van Nederland in de jaren 30, met het tijdschrift Forum van Terbraak, Braak, Duperon. Schrijvers als Nesco die nog steeds wordt uitgegeven, Vestijk, Slauwerhof, uh, Bordewijk met karakter. En uh, ja, toen kwam er eigenlijk aan die ontwikkeling een gewelddadig einde. De uitgeverij is na de oorlog naar Den Haag verhuisd. maar heeft toen eigenlijk nog jarenlang zitten potverteren op de titels die voor de oorlog waren binnengehaald. En de afgelopen 25 jaar. Uh, toen is de uitgeverij verplaatst naar Amsterdam. dus dat jubileum vieren we nu ook. En we hebben de uitgeverij nu weer uh, groter gemaakt. door behalve literatuur ook weer veel non-fictie uit te geven, ja. literaire non-fictie. Wat is het zoals? Nou, ik vind ik het heel denken? belangrijk dat, dat ook non-fictie... dus de waar gebeurde verhalen... dat die ook goed geschreven zijn. Dus ik heb met mijn auteurs... altijd geprobeerd om een, een lijn neer te zetten... van goed geschreven, serieus... literaire non-fictie. Dus dat betekent al gauw dat je op biografieën uitkomt. Maar ook bijvoorbeeld... Bart Vos, dat was een van onze auteurs... die had als eerste Nederlander... de Mount Everest De Klimmer, ja. Ja. Ja, ja, ja. En die heeft daar op een literaire wijze verslag van gemaakt. Dus niet zo van wat pak... Je allemaal mee als je op de weg naar een berg gaat. Maar zijn gevoelens, ook de, de strijd om, ja. op, om op de top te komen, He, de spelletjes die gespeeld worden. Het is net het wielerpeloton, het is een bergbeklimming. En uh, ja, dat was op zo'n mooie, literaire wijze. In, had hij daar in de krant over geschreven dat ik hem heb gevraagd: van, maak daar nou een heel boek van? Dat, dat, dat, dat, dat lijkt me altijd zo'n. Uh, leek me vroeger altijd een prachtig romantisch beroep, uitgever. Want wat u net zegt, u leest iets in de krant en dan denkt u, ha. Ja. Dat zou ik wel willen uitgeven. En dan belt u de desbetreffende ja, persoon. En, dat en die schrijft dan een boek. Zo gaat dat het. Er is eigenlijk niet zoveel veranderd hoor. In 1837 zat meneer Nijks tegenover Adriaan van der Hoop, een dichter, aan tafel. En daartussenin lag een stapeltje papier. Dat was een manuscript. En nog steeds is eigenlijk dat de basis van het hele uitgeven. Je hebt een uitgever die ergens in gelooft. en een schrijver die iets prachtigs heeft gemaakt. En. Dan komt er een zowel emotioneel als zakelijk gesprek tot stand... over de schoonheid, maar ook hoe je er geld mee verdient. Maar als u denkt dat Thijs wel een aardig woordje kan schrijven... dan kunt u... Thijs klinkt heel hard ja. Kan nou, je dat, ja. Thijs? Oh, ja. ik weet het. Nog oh, niet ja? eerder gepubliceerd. in nee, nou, nou, Nauwelijks. Nee. Ik zie Thijs nou, zelden nou, zo overtuigd van, <laughs> van zichzelf. Dus dat dit is, dit is wel, hier zit een in. Maar wat doet u dan vervolgens? Uh, nou, kijk, dit soort informele contacten zijn voor mij heel belangrijk. <lacht> <Ja>. <lacht> wat een werk. Sinds dat ik, ik hier uh, weer in de helft <lacht> Ik ben hier niet voor mijn lol. <lacht> het zou niet de eerste keer zijn dat ik uh, aan spontane ontmoetingen een manuscript overhou, inderdaad. Maar ja, het is gaat dat zo... dan zo, dat zit je op een feestje en dan zegt iemand... Van, nou, kan wat, zegt de kom nou, eens langs. Op een feestje hoor je meestal, ik heb een uh, nichtje... die heeft zulke eigen <lacht> okay. gedichtjes geschreven. Dan moet je zo gewoon mogelijk weglopen. <lacht> maar uh, het is wel zo, ja, als je op serieuze presentaties bent... en uh, uh, journalistieke bijeenkomsten en dergelijke meer... Dan is daar ja, het bekende netwerken. Mensen kennen mij, lopen op, op me af. En bij de langs de neus zegt men, God, ik heb toch wel iets liggen. Ik maar dan krijg je toch een stapel ellende over je nou, heen, lijkt mij. Nou, dan is het al geselecteerd. Want dan, we zijn op hetzelfde feestje geweest, wat al iets zegt. Aha, ja, en we krijgen natuurlijk ook heel veel manuscripten nog steeds spontaan aangeboden. Maar daar zit zelden iets interessants bij. Tenzij die manuscripten weer zijn van mensen die je wel eens een keer gesproken hebt. Toen en toen kwamen we elkaar tegen. En dan blijken ze, soms opmerken van drie, vier jaar geleden... die blijken dan toch gewerkt te hebben... Het heeft me altijd bezig gehouden en nu heb ik iets. Zou u dat interesseren? En op die manier komen dan. Noem eens dan een pareltje die u op, op een feestje op die manier ontdekt heeft? Nou ja, die Bart Vos net was al een voorbeeld. Die, die klimmen, had ik ja. via uh, Lieve Joris leren kennen. En uh, lieve Zijod, dat is een hele interessante man. Dus ja, daar ga je er ook op af. Ja. Uh, het, ja, heel veel auteurs komen via andere auteurs binnen. Ik heb nu Erik Jan Harmens, een dichter, die zegt van, goh, ik heb een. Uh, Iemand uit mijn kennissenkring, die ik al jaren geleden uh, op school. Be, daar was ik al mee bevriend. Die heeft dus als ik geen enkele connectie tot u heb, dan heb ik echt vette pech. Het moet allemaal wel via vier. jaar. Ja, via. eigenlijk werd dat. Ben wel eens ontmoet ja. tijdens de radiouitzending? Ja, nee, ja. Ik, ik zit dat goed. kan helpen. Ik zit goed. Ja. Ja, ik weet alleen wat is, wat is de lol voor u? Wanneer zet u echt te genieten? Eigenlijk op het moment dat je iets binnenkrijgt. en je leest het eerste bladzijde en je denkt ja. En, en heb je dat vaak? Nou, ik had van de week weer... Er is een schrijfster, Fleur van der Laan, heet ze. Ze is nog heel onbekend. Ze heeft twee kleine novelles geschreven over haar leven. Uh, aan boord van een machineschip. Een, een, een, en ze, zit, ze is dus de baas van de machinekamer. Een vrouw alleen aan boord. In middel van Russen internationale bemanning. Echt een wijf. Echt een maar heeft zij niet <laughs> alles wat geschreven? Want, ja, maar, ja, ze, heeft al zeker, ze heeft al twee voor. kleine novelles geschreven. Oké. Okay. Ja, sterker nog. Ze ik is ik nu, heb haar wel eens een uitzending gehad. Ja, en ja. ze is nu... We, we zijn er volledig de verwacht, want ze is net moeder geworden. Oh, er is, we is. Ja. het op de webcam. Ja. We zijn het volledig onverwacht, want ze is moeder geworden. heeft ze nu weer twee nieuwe novelles gestuurd. Ze had er één gestuurd weer. Prachtig verhaal weer, heel nuchter opgeschreven. En ze zegt, ja, ik heb er nog eentje. Dat gaat over mijn kind dat aan boord van de schip geboren is. Nou, <lacht> ik heb gezegd, nou, nu gaan we die vier korte novelles... tot één groot boek samenballen. En dat heet Zeevrouw heel eenvoudige titel. En ze is meteen hartstikke enthousiast. Nou, dat zijn de mooie momenten in mijn leven. En ik zie nu al voor me hoe in het volgende voorjaar dat boek gaat verschijnen. En ik hoop dat ze hier mag komen. Hoe, hoe houdt u... Dat regelt euh... u ook meteen tijdens het netwerk? Ja, dat... Als het even kan. Ze <laughs> staat op ons lijstje. Hoe, hoe houdt u euh, als uitgever het hoofd boven water? In, in, in de tijd van e-boeken en ontlezing en ja, crisis. Nou, dat mensen geen zin hebben om een boek te e kopen. Een e books wegwerken, dat is eigenlijk meer een technisch middel. He, dat is er bijgekomen. Ja, maar u zei net, ik hou van papieren boeken en niet van e-books. E nou, e-books is, is een afleiding daarvan. Nog steeds gaat het om kijk, heel het ware lezen... Uh, dat, en het wordt nu ook door onderzoeken bewezen, is toch dat je het fysiek tot je neemt. Iets wat je als, als bladeren tot je neemt, hè, in je handen hebt, dan blijft de inhoud veel beter hangen. Ja, is dan wat je ja, Dat goed, zijn nu zijn... onderzoeken over. Dat is wat je scher, snel op het okay. scherm leest. Dan lees je verticaal. Je vinger ja. die gaat als een gek ja. door die tekst heen om maar zoveel mogelijk indruk eens op te doen. Maar de diepgang die blijft uit en dat is dus een van de grote gevaren van het nieuwe lezen, het soort scanlezen wat tegenwoordig ja, maar dat staat. Ik snap dat u dat zegt als uitgever, maar onderwijl worden er wel steeds meer e-books verkocht en ken ik nee, ook. Nee, e-books ken... e dat is de. Ja, ja, ik, ik ken ook genoeg zullen. mensen die, die gratis boeken downloaden ja, ja. en het allemaal maar aan elkaar ik doorsturen. Misschien misverstanden wegzetten. Het, de omzet van het e-book is op momenteel een half procent. Dus 99,5% verdienen wij nog met papieren boeken. Dus het is nog een hele kleine bedrijf. Dus heeft we er wel mee. last van, maar niet zo heel veel. Nou last niet, het is extra lezen. Want mensen die e-books lezen, die lezen vaak ook papieren boeken. Maar het is zeker zo dat uh, het elektronische lezen vooral uh, werkt bij korte teksten. Dus ik denk dat poëzie, korte verhalen... veel geschikter zijn voor e-books dan romans. Want als een boek toch meer dan 100, 200 bladzijden heeft... dan lees je dat niet makkelijker meer op een scherm. Maar... Mag, mag ik dan nog een persoonlijke klacht bij u deponeren? Wij presentatoren moeten heel vaak boeken lezen. Ja. En dat gaat altijd via pdf's op de computer. En het leest zo naar... Nou, u Kunt u die boeken e nou niet gewoon een beetje op tijd opsturen naar ons? E-books die worden meestal gezamenlijk geproduceerd tijdens... Uh, nee, het gaat om gewone boeken, roman, het gaat het om gewone boeken we... die we dan in een pdf-vorm toegestuurd krijgen. Het manuscript krijgen we dan nou op de computer. Ja. En dat leest heel naar. Nee, maar goed, u, u houdt hier geen pleidooi. Dus voor het e-boek. Nee, helemaal ik... niet. Maar nee. wel een pleidooi aan u om die boeken op tijd naar ons op te sturen. Ja, misschien als, moeten we de onderwerpen ietsje eerder bedenken... Zodat we, we niet op de dag zelf <laughs> nog <mochten laughs> boeken... En we hebben het nu over het prachtige jubileumboek En dat is al een week of zes uit. hoor okay, ja, dus, ja, dat, dat kunnen lezen bij de post uh, op tijd kunnen zijn. Maar kunt u wel zeggen... Bedoel, het is natuurlijk 175 jaar, dat is nogal wat. U heeft vast wel iets moeten veranderen in uw businessmodel... de laatste jaren om uw hoofd boven het water te houden. Er gaan steeds meer boekhandels failliet. Wat nou, is, dat is er is veranderd mijn grootste voor voor zorg. Mijn grootste zorg is inderdaad het vernijnen van de boekhandel. Wat het rare is, bijvoorbeeld in Amerika... waar heel veel elektronisch gelezen wordt... dat is uit nood geboren omdat er bijna geen boekhandels zijn. He, je hebt daar gebieden waar pas de eerste boekhandel... 300 of 500 mijl verder is. In Nederland hebben we een hele dichtbezette boekhandelscultuur. En we moeten er met z'n allen aan blijven werken. Dus ik hoop dat allerlei mensen nu... die Tips oppikken die ze juist gehoord hebben naar de boekhandel boekhandelsnel moeten gaan kopen. Het is het behoud van ons alle cultuur. En laten we het vooral weer over de inhoud hebben en niet te veel over de vorm van boeken en waarin ze verschillen. U bent een positief mens, ik. dat moet ik wel blijven, ja. Riverbends Reminiscing. De Radio 1 sportzomerbus Prem Radakishun is met zijn Radio 1 Sportzomerbus de hoort op. Vandaag staat hij in het Brabantse Den Hout. En vanmorgen vroeg al maakte hij op mij een hele rustige landelijke indruk. Nou, Thijs, het is helemaal anders nu. Want de boeren die hebben het een beetje gehad met het feit dat ze zo worden weggezet. Dus wat doen ze? Ze organiseren tour de boer. gooien de boel hier open. En het is ontzettend fijn, want er zijn... Nou, even kijken. Gerard Peters, voorzitter zet LTO Oosterhout. Hoeveel, hoeveel kinderen en mensen zitten er nu ongeveer hier op de boerderij? Ik heb er ongeveer honderd geteld. Dat is een ja. leuke dag. een ja, leuke opkomst. En, en, en Thijs, wat ontzettend leuk is, de boeren... de, de, de, de koeien waren op stal... En dan merk je ook hoe kinderen het ontzettend fijn vinden. Dan gingen die koeien, werd gedaan, zie je die kudde lopen. Kinderen rennen achter geitjes aan. Dus uh, uh, men, mensen ontdekken weer de schoonheid van de natuur. En uh, Connie van der Schriek, u bent boerin en mede-eigenaar. Doen jullie dit ook om een beetje propagandaoorlog te ontketelen? En we doen dit wel gewoon om publiciteit voor, uh, voor, voor de landbouw te creëren. En ook voor de zorg, zeg maar. Wat we aan de zorg uh, bieden. Oké, okay, maar laten we eerst je reclame voor de landbouw ongegeneerd gaan maken op Radio 1. Uh, uh, uh, je, je, was je het ook zat dat je als boerin zo weggezet werd als milieuvervuiler en mestproblemer? Nou, ja, of ik dat nou echt beu was, dat weet ik niet. Ik heb er zelf niet zo heel veel last van, maar de sector wel, denk ik. Maar het is ook wel, ik vind het wel heel belangrijk dat de kinderen weten van waar komt de melk vandaan... en hoe groeien dingen en dat ze gewoon weten... Uh... Uh, waar hun pak melk vandaan komt. Nou, wat bijzonder is aan jullie boerderij... jullie zijn niet alleen een melkveebedrijf, want we staan nu bij de tuin. Uh, Thijs, dit zou je goed doen, je bent wel geen katholieke jongen... maar er is hier achterop een kapel met een beeldje van Maria... waar ja, ook mensen echt naartoe gaan, hè? Ja, klopt. Onze ouderen die bij ons komen, die, die, ja, die zijn veelal katholiek... dus die, die vinden dat ook heel belangrijk. En die gaan er naartoe om een kerstje aan te steken... als er iets gebeurt is met hun of met hun familie. Uh, voor, voor steun, maar ook om bloemetjes weg te zetten. En uh, ja, dat geeft een stukje... Ja, rust, vertrouwen voor de mensen. Ja, ik vind het er echt ook prachtig uitzien. En wat ik het leuke, ik begreep dat dus de... Want jullie zijn een zorgboerderij waar met name de menten, ouderen ook komen. Maar dat die kapel echt onderhouden wordt door de mensen die hier komen voor een dagbesteding. Ja, klopt. De, de mensen moeten er gewoon voor zorgen dat er kaarsjes staan en dat er bloemen zijn. En gisteren heeft iemand er heel de middag gepoetst en bloemen gezorgd en kaarsjes gezet. Het dus was er zelfs van nat geregend. Ja, ik, ben, okay, ik kijk kortstand naar boven, willen. En jullie zitten in de studio, maar ik hoop dat, de, dat het het houdt, want ik begin wat druppeltjes. Gerard Peters, uh, hoeveel, hoeveel boerderijen heb je nog hier in de omgeving Oosterhout? De gemeente Oosterhout heeft ongeveer nog een ruim 100 uh, praktiserende agrarische bedrijven. Maar dat, ik weet, een jaar of tien geleden, mijn vriendje Stefan van Engel woont hier in de buurt, dus er waren er veel meer boeren. Klopt, dus je ziet ook dat een aantal mensen... Ja, kiezen voor iets anders, omdat er geen plaats meer is. Dus iedereen heeft zijn plekje nodig. Maar ja, je ziet dat er steeds minder boeren en tuiners komen. Ja. En is dit de manier, uh, zoals de familie uh, van de Schriek het doet... om uh, de zorgboerderij te combineren met het boerenleven... hoe boeren nog het hoofd boven water kunnen houden? Nou, belangrijk is altijd dat je kijkt naar de omgeving waar je, waar je woont... en wat je zelf als mens eigenlijk het beste kunt doen of wil doen. En dan kiest iedere iedereen heeft daar zijn eigen keuze in. Je omgeving bepaalt de manier hoe je moet gaan werken. We hebben ook met de maatschappij te maken, maar ook met de ruimte die we hebben, ook ruimtelijk... om te kijken hoe een bedrijf kan ontwikkelen. En dan zie je dat mensen steeds meer verschillende keuzes maken. Dus ja. De bedrijven met uh, hele grote aantallen, om zo maar te zeggen, die, die zie je minder vaak in deze omgeving. Omdat hier ook meer natuur is. Uh, kleinschaliger uh, ondernemen uh, alleen maar kan eigenlijk. Dus vandaar dat, uh, dat je ziet dat ieder een keuze maakt. De monocultuur op de boerderijen lijkt veranderd. Want ik sta hier naast kippen, er zijn geten. Er is, uh, wat heb je nou allemaal geplant? Ik zag sla, ik zag aan Davy, ik zag pre. Uh, snijbonen, rode kool, worteltjes, rode bieten, uien, witlof. Tomaten, Tomaten he, he, wat, wat, erg, ja, wat ik zo net leuk vond, er was een klein jochie van een jaar of drie, vier, die had een, toma die had een komkommer per ongeluk geplukt, die dacht dat het lag, die kwam dan echt zo tonen, ik heb een komkommertje. Ja, ja klopt, maar de, de kinderen weten dat ook vaak niet en nu hebben ze gezien, van, het groeit aan een plant, nee. dus ze hebben nu gezien hoe het groeit. Oké, okay, nu een, uh, een belangrijke vraag voor mij. Die regeldruk, hoe ga je ermee om? Want je hebt een zorgboerderij, daar zit heel veel administratie bij. Je bent ook boerin, daar zit ook heel veel administratie. Uh, lukt het je nog met al die uh, administratieve druk? Het lukt, maar het kost wel heel veel energie om aan alle regel en wetgeving te voldoen. zeg maar. Ja. En? We denken dat er ooit minder regeltjes komen? Nou, ik hoop dat er op, op, op zorggebied dat daar de zorg gewoon wat regelarmer kan worden in de toekomst. Ja. En dat het ook gewoon de overheid het gewoon toestaat, zeg maar. Ja, maar daar heb ik weinig uh, fiducie in. Gerard Peters, uh, jullie hebben al jaren, zijn jullie aan het pleiten... dat de agrariëren iets makkelijker moeten worden gemaakt. Iets minder regeldruk. Is die regeldruk verminderd? Nou, we merken er in ieder geval uh, aan de lijve niks van. Dus het wordt alleen maar meer. Van de ene kant al helder. Je moet helder afspraken maken om met elkaar te kunnen samenleven in de omgeving. Van de andere kant is het ook wel goed dat je uh, toekomt aan je primaire taken. En dat is toch het verzorgen van je boerderij en je dieren die erop zijn of je land dat je hebt. Dus uh, ja, een beetje minder zou voor ons uh, wel goed uitkomen. Gewoon eenvoudig. Dat iedereen het zo kan pakken, want nu moet je bijna eigenlijk al administrateur zijn of bijna jurist om te weten hoe het werkt. En ze zeggen: ja, maar je bent ondernemers, je moet het weten. Maar als we daar allerlei specialisten op ons afsturen, die zelf in de boeken moeten duiken hoe het nou precies zat, dan kun je, je ja bij ons wel voorstellen dat het moeilijk is om precies alles te weten. Connie, uh, uh, ik, vraag, ik vraag me soms af: je hebt vier kinderen die groeien. Ik heb die kinderen vanochtend hier zien spelen, volgens mij gelukkig stap Maar zit je hier wel in de buurt van alles goede scholen en dergelijke? Ja, we zitten dicht bij Den Hout, het dorp Den Hout. En daar is een school en daar is in principe alles. Dus jij bent eigenlijk een van de gelukkigste mensen op aarde? Ja, kun je best zeggen. Ja, dat straal je ook een beetje uit. Uh, u, de, de, to, dit is onderdeel van Tour de Boer, uh, meneer Peters. Uh, kunt u me nog even uitleggen? Het is per dag een andere boerderij. Ja, er zijn uh, gedurende de vakantieperiode uh, twee bedrijven per uh, dag open. En dan twee dagen in de week, dus vier bedrijven. Nou, die bedrijven: dat uh, kan zijn loonwerk, glastuinbouw, uh, biologisch melkveehouderij. Uh, uh, wat staat er nog meer bij? Zorgboerderij, uh, paardenhouderij. Dat is eigenlijk van alles te zien, dus alle sectoren presenteren zich daar. Oké, okay, schaamteloze reclame: www.toerdeboer.nl. Okay. Mevrouw, goeiedag. Waarom bent u hier naartoe gekomen vandaag? Omdat ik die zorgboerderij hier al heel vaak in de krant heb zien staan... zit ook nog zijdelings een beetje in de familie. En ik dacht, nou ga ik eens een keertje kijken. En wat vindt u ervan? Ik vind het heel erg leuk. Heel erg mooi om te zien. Uh, heel gevarieerd. Uh, Groenten, dieren, kleine dieren. Ik vind het helemaal geweldig. U bent geboren en getogen Brabantse? Oosterhoutse. Oosterhoutse. Ja. U hebt de agrariërs hier vandaan zien vertrekken. Vroeger waren er veel meer boeren. Ja, ja klopt. Klopt. Vroeger was het meer uh, allemaal uh, een beetje boerderijen, Maar uh, mijn vader was ook boer. Die is ook ja. van hier vertrokken omdat er industrie kwam. Ja. En dit is nu de manier? Uh, duurzaamheid, kleedschaligheid? Vind ik wel. Ik ja. vind het helemaal uh, geweldig. En daarnaast toch uh, een boerderij met 70 uh, koeien, zag ja. ik. Dat is toch nog mm, hartstikke mooi. Ja. Uh, Willem wel? weet je wel hoe koe gemelkt wordt... Ja, ja, dat weet ik wel, Prem. Gemokken. Ja, Gemokken. Ja, en je bent niet bang van geten in het veld. Nee, ik ben vroeger, ik ben opgegroeid no, in Amsterdam. En Ik heb nog ik weekend weekend hier een mevrouw. U bent helemaal uit Dubai. Hoe komt u dan hier terecht? Oh ja, mijn vader heeft hier op de zorgboerderij gezeten. Drie jaar lang. En hij zit nu in het verpleeghuis in Dongen. Maar we kennen de zorgboerderij dus al van uh, een aantal jaren. Ja. En, en, en, Oké, okay. uh, maar dat heeft dus uw vader ook wel goed gedaan. Ja, zeker. Ja, die had het hier heel erg naar zijn zin. Laatste ja. vraag, Connie, uh, Laatste vraag. De, de ouderen die hier komen, worden die ook een beetje familie? Want als ze overlijden, ga je dan ook naar de begrafenis en zo? Ja, als we mensen overlijden, ga ik um, ja, bijna altijd naar de begrafenis. Je krijgt wel een band met de mensen. Want we doen natuurlijk uh, kleinschalige zorgleveren aan, aan de mensen. Ze, zijn de mensen zijn eigenlijk deel van ons gezin. Dus je krijgt wel een band met die mensen. Nou, Willem, en Thijs, ik moet zeggen, het is erg inspirerend. Ja, ik, sorry, misschien klink ik een beetje uh, uh, uh, te, te, te lief en zo. Maar ik vind het een erg mooie, inspirerende omgeving. En ik ben blij dat er nog mensen zijn die dit op deze manier doen. Dus vanmiddag ga ik naar het Openluchtmuseum Arnhem om over kruiden te praten. Maar ik ga me even wentelen in mijn geluk. Ja, maar jij zoekt nog werk, toch? Na september. Is dat niks voor jou? Uh, nee, want naast ze hebben, ga ik eerst langdurig op deze, en dan ga ik schrijven. En misschien ga ik dan een boek schrijven over uh, levende Nederlandse boeren of zo. Misschien word ik wel, begin ik een omroep, de agrarische omroep. <lacht> en dan gaan we 100.000 leden <lacht> hebben en dan gaan we helemaal claimen dat toch, meneer Peters, dan gaan we samen oproepen. oproepen. Ja, oh, ik, ja. Samen met jouw hulp moet het lukken. Jij bent zoveel uh, overtuigingskracht dat dat zeker gaat lukken. Ik word Nou Oh, hoort het. Ja, ik, lid. ik word lid van die omroep. Geen probleem. Leuk. <lacht> oh, thijs van de brinkwording. Oké. Okay. <lacht> <lacht> Goed. Het is iets over half twaalf de hoofdpunten van het nieuws gelezen door Jan van den Putten. VN-gezant Kofi Annan heeft in Damascus gesproken met de Syrische president Assad over het geweld in het land. Volgens Annan was het een constructief en open gesprek. En het volgende station voor Annan is Teheran, want Iran is een belangrijke bondgenoot van het Syrische regime. In Marum in Groningen is een man doodgeschoten. Hij werd onder vuur genomen bij de ingang van het zwembad. Getuigen hebben een paarse auto met gouden letters en een Belgisch kenteken zien wegrijden. En de politie is naar die auto op zoek. onder meer met een helikopter en de wagen is gezien in Friesland. De PVV wil dat de Tweede Kamer terugkomt van recess voor een debat over Spanje. Vannacht werden de Eurolanden het eens over 30 miljard steun voor de Spaanse banken. En PVV-leider Wilders noemt dat een schande. En in Egypte is het parlement heel even bij elkaar geweest. Vijf minuten, ondanks een waarschuwing van de militaire machthebbers. Het parlement is ongrondwettig verklaard door het constitutionele Hof. Maar de nieuwe president van Egypte, Morsi... wil dat de parlementariërs toch weer aan de slag gaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo een gesprek met Robert Geesink, die zijn rustdag van vandaag goed kan gebruiken. En we gaan schatduiken naar het schip De Walgeren. Waar? Gewoon in de haven van Vlissingen. 2006, een hobbyproject van Nora Jones' Little Willys' Roly-Poly. De marine zoekt naar de overblijfselen van een marineschip... dat in 1689 verging in het zicht van de haven van Vlissingen. Het schip heet de Walcheren en ligt waarschijnlijk in de Scheldemonding. Matthijs van die Wiel die volgt vandaag die zoektocht. Matthijs, woorde je eerder vanochtend al aan boord van het schip klimmen? Heb je nog iets spannends gezien? Ik had zo graag bij jullie nu verteld hoe ik voor mijn ogen zag dat de restanten van dat admiraliteitsschip De Walger omhoog werden getakeld uit de Westerschelde, Maar helaas, nee, nee, het is echt niet zo. We hebben wel wat. Ik sta op het achterdek van de Hydra. Dat is een schip van de marine, van de duikploeg van de marine. en Dat is dus al twee dagen hier de bodem aan het afscannen, aan het zoeken naar, naar die restanten... of het schipje ligt, waar het precies ligt. Heel even het verhaal nog. 1689, het was het vlaggenschip van de marine hier in Zeeland. Hele belangrijke haven. Vlissingen kwam terug van een gewonnen zeeslag. Aan het roer Keesje de Duivel, admiraal Cornelis Evertsen. Stoere man. De kades stonden vol, duizenden mensen. En wat doet hij? Hij doet nog eventjes voor de stoer, voor de bravoure, een rondje... En hij botst tegen het havenhoofd. Hier recht voor me en het schip vergaat. Een drama natuurlijk. En het ligt hieronder. Het moet hier ergens liggen. We weten niet precies waar en daarom zijn ze aan het zoeken. Het schip hebben ze niet gevonden. Er staat hier wel een kist, plastic kist vol met water. En daarin liggen wat voorwerpen. Fred Groen, wat is het? Dit komt van de, van de bodem, hè? Dat ja, klopt. Aan, er is wat uit. De duikers die hebben dit naar boven gebracht, duikers van de marine... Uh, die hebben een aantal objecten hebben ze gelokaliseerd. Ja, ik zie een ja. stuk steen lijkt het. Ja, nou het is geen steen, het is geconcretiseerd. Er zit een concretie op. Je moet voorstellen, het is, het is ijzer, het is hout. Alleen in de loop der tijd is het natuurlijk helemaal verzadigd. Komt dit uh, van de Walgeren? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Er zit geen plaatje op: van dit is de Walgeren. Nee. Of dit komt van de Walger. Wat heeft het kunnen zijn als uh, het zo is? Nou, als het, wat ik naar nou kijk en ik zie die, uh, die, in, die inkepingen erin zitten, is dit van een wagenwiel? Uh, het zou kunnen van een vatenkar. Uh, alleen de objecten die we vinden in de locatie uh, zouden toebehoord kunnen hebben aan de walgeren. Ja, dit... Zouden kunnen, ja. zo onzeker is het nog. Fred Groen, dat is een amateur archeoloog. Hij is van de stichting tot behoud onderwaterschatte Zeeland. Is zelf al 42 jaar aan het duiken hier, op eigen houtje. En nu komt de marine een handje helpen. Er zijn er een paar stenen ook in die kist. Ja, dat klopt. Wat de, is wat de duikers hadden aangetroffen. Hoe kan een steen nou van, de, van een schip komen? Ja, nou, Die duikers hadden inderdaad een muurtje aangetroffen. Ze hebben daar wat stenen naar boven gebracht. Bakstenen? Ja, inderdaad, bakstenen. Nou, u zegt het zelf al, bakstenen. Er werd ook brood gepakt aan, aan brood... Aan boord. Het zou de oven geweest kunnen zijn. Het zou inderdaad resten van de oven geweest ja. kunnen zijn. En waarom ligt het in het water? Omdat we het willen bewaren. Op het moment dat je naar boven brengt, gaat het heel snel vervallen. Ja. Dus we willen voorkomen dat de zuurstof een invloed heeft op de, op de resten. Is het voor u een teleurstelling dat dit het nog maar is? Ja, Na dit. twee dagen zoeken met al die high-tech van de marine? Nou, de, kijk, de marine die kan beter kijken... maar ze kunnen op dit moment ook nog niet in de bodem kijken. Uh, teleurstelling, nee. Ik vind het al uh, knap dat we uh, de marine bereid hebben gevonden om dit te doen. Ja. Ik ga eventjes naar... Uh, de baas daarvan, Wil Meurer van de marine van de duikploeg, waarom doet u dit? Ja, we doen dit uh, op verzoek van uh, de provincie. De provincie Zeeland heeft gevraagd of wij op basis van de informatie die we hebben gekregen... Uh, dit gebied af willen zoeken of wij en, de walgen ja, kunnen en u, vinden. En u heeft een hele mooie spullen. Hè? Er ligt een soort torpedo dit, maar dat is helemaal geen torpedo. Dat is een volautomatische zoekrobot, uh, nieuwste high-tech. Ja, ja, klopt. U wilt graag uw speeltjes laten zien. Nee, wij willen de provincie helpen <laughs> en we willen de walgeren zoeken. Natuurlijk het schip van onze voorvaderen. Ja, je uh, had ja. wel een foutje gemaakt, hè, die Prutsers. Door hier ja, in het zicht ja, van de haven ja. te, te vergaan, uw liefstere voorgangers. Ja, het gebeurt wel vaker... Uh, dat mensen een foutje maken bij het langs de kust varen. Ja. Nou ja, ze hebben gedaan wat seconden. De enige conclusie is nog wel hoe mooi de spullen ook zijn hier aan boord. Um, het enige wat u nog mist is een apparaat om in het zand te kijken. Hè? Want hij ligt misschien iets dieper. Ja, de sonar kijkt alleen op de bodem. En we hebben nog geen apparatuur die in de bodem kan kijken. Ja. Er moet nog verder worden gezocht. De Walgere is nog niet gevonden. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. Robert Geesink heeft een geschiedenis met vallen. Vorig jaar smakte hij in de Tour tegen het asfalt. Aan het einde van het jaar brak hij zelf zijn been... bij een val in een trainingsritje. In deze editie van de Tour ging het aanvankelijk goed... tot afgelopen vrijdag. Toen sloeg het noodlot toe. Geesink weet nog precies wat er gebeurde. Ik viel op mijn rechterkant uh, rechter, uh, weer. Dat is de kant waar ik ook mijn been in brak. En ik lag stil en ik dacht alleen maar van... shit, het zal toch niet. Hè. En, uh, want uh, ja, het ging wel hard, hard. En, uh, toen ik stil laag, toen voelde ik, ja, je voelde natuurlijk altijd of alles nog... Alles nog uh, en ik had niet echt super heel veel pijn. Maar dat is, meestal als je net gevallen bent, dan, dan, dan is de pijn nog niet aanwezig. En dat komt net even wat later. Maar, uh, en, uh, maar gelukkig alles zat nog aan elkaar. Maar je hebt al meteen het uh, besef dat je op een voortrazend peloton uh, 25 kilometer voor de meet... En uh, die mannen die gaan niet niets achter rijden als ze horen dat erachter... Uh, uh, ik bedoel, dat geluid van de valpartij, is dus echt... Elke renner kan, kan het zich zo voor de, voor de, voor de geest halen. Het is verschrikkelijk geluid en geschreeuw en gekraak en Je hoort het materiaal overal knallen en kraken. en Je ruikt de remblokken en, en het rubben. En, uh, dat, uh, als je dat uh, hoort voor een peloton, dan, uh, dan wordt er niets achter gereden. Dus je weet dat je die dagtijd gaat verliezen. Wanneer heb jij de hoop voor het klassement opgegeven? Was dat op dat moment al, toen je binnenkwam, toen je zag dat je achterstand had? Of is het pas de dag daarna gebeurd? Nou, 3,5 minuten op, uh, op Wiggins en Evans er is in ieder geval al, al zo'n groot gat... dat het heel moeilijk wordt om, uh, om, uh, om uh, die mannen nog links of rechts een keer, uh, een keer te verrassen. Nou was het natuurlijk niet zo dat ik hier gestart ben met het idee om de Tour te winnen. Maar, uh, uiteraard hoop je dat altijd, maar uh, ja, dat het dat, dat, dat, dat nog uh, misschien wat, uh, wat lastig ging worden... met zoveel tijd en kilometers was, was ons al wel duidelijk. Uh, maar uh, de dag erna doe je daar nog 2,5 minuten bij... Uh, wat, ja, wat achteraf nog niet eens een hele slechte prestatie is... als je het nu bekijkt een dag na een valpartij. Maar uh, alsnog, ja, dat was ja, gewoon... Uh, ja, op, op zich was het me na die inval al wel duidelijk... dat het klassement heel moeilijk ging worden na de eerste val. Ja. Baal je zelf heel erg, uh, kan ik me voorstellen trouwens. Maar heb jij zelf ook niet het gevoel van... waarom moet mij nou iedere keer zoiets overkomen? Ik bedoel, iedereen valt natuurlijk wel, maar... Ja, maar ik sta er nu misschien wel iets in. met je. Ja, je weet waar je vandaan komt, wat je overkomen is. Je hebt je, je hebt je poot gebroken gehad en je bent daarna gewoon weer op het hoogste niveau teruggekomen. Uh, hele mooie dingen laten zien. En, en, en, okay, dit jaar gaat het niet voor het klassement in de Tour zijn. Maar uh, er gaan zeker jaren komen dat ik wel gewoon weer uh, klassement rijd in de Tour. Het is nog helemaal niet anders. We zitten nog steeds in die Tour. Ik voel me een stuk beter dan vorig jaar. En uh, er zijn nog allerlei mogelijkheden. En die willen we gewoon, uh, gewoon aangrijpen. En, uh, en, en, en alsnog mooie dingen laten zien. Maar een etappezege, dat is wel iets. Uh, stel je voor, hè, je wint een etappe. Kom je dan toch nog met een glimlach in Parijs aan? Of is toch dat gevoel van het gemiste klassement overheerst dat? Nou, als, als ik een etappe win, dan uh, gaat er toch gewoon een hele dikke glimlach op staan. Want ik denk dat, dat je dan redelijk. Uh, iets uh, redelijk uh, historisch laat zien, uh, zeker uh, als je kijkt... Uh, dat het al redelijk lang geleden is dat een Nederlander in staat was om een rit te winnen. Dus uh, dan gaat het er gewoon een, een dikke glimlach op staan in, uh, in Parijs. Zij Robert Geesing tegen Gio Lippens. Vandaag is de rustdag in de Tour de France. Wat is eigenlijk het belang van zo'n rustdag? Dat ga ik bespreken met Eugène Jansen. Hij was jarenlang sportarts en werkte voor renners als Jan Raas, Frans Maas en Michael Boog. Goedemorgen. Eerst maar even die val waar ik het net over had. Wat doet dat met je lijf? Hoe belangrijk is rust na zo'n val? Uh, niet alleen na zo'n val is uh, de rust belangrijk. Uh, nou, ik moet anders zeggen, die rust is uh, essentieel. Want uh, op het moment dat je gevallen bent... Dan hangt het af van de kneuzingen en de ellende die je opgelopen en vallen. Of je überhaupt de toer kunt uitrijden. En dat hangt af van de klassen. En als je dus minder klassen hebt, dan rij je de toer niet uit. En als je veel klassen hebt met de kans op het podium, dan kun je het podium acuut vergeten. Dus eigenlijk als je serieus valt, is het niet reëel om te verwachten dat je nog heel goed gaat presteren? Nee. Die ik maakte toen dat gebeurd was zo. En dan is hij afhankelijk van uh, als hij de eerste twee dagen doorkomt met minder dan vijf minuten achterstand. Dan heeft hij het goed gedaan. En plus die drie minuten die je had, dan zit je op acht minuten en is de kans wegwezen. Ja. Maar um, waarom blijven die, al die renners dan toch in de Tour? Waarom gaan ze niet naar huis? Ja, nou, dat is dat is de drive. Kijk, waarom gaat een, een voetballer een Zwalbe maken? Dat is ook eh, om, om gewin te hebben. Waarom blijven rennen in de Tour? Ja, die, dat is, dat is zo'n grote mythe. Kijk, datgene wat Wout gedaan heeft, dat is onvoorspelbaar. Onvoor, Woutpools. Wout ja. dat is onvoorstelbaar. Kijk, dit, eh, het eerste. Even, even, even wat hij gedaan heeft. Die viel, ging ja. toen in, werd in een ziekenhout, gelegd. Kreeg dat door en dacht: Ik wil niet in de ziekenhuis, ik ja. wil fietsen. Stapte uit en ja. stapte weer op de fiets. Ja, dat is normaal. Ik heb dat ook vaak wel eens meegemaakt. Dat iemand dacht: van Nou, dit sleutelbuis is gebroken. En eh, toen wilde hij de rennen weer opstappen en toen in een tijd ook nog de ploegleider. Dat was bij amateurs. Nou, dan heb ik hem een paar keer gedrukt op die plaats wat pijn deed. En toen, toen zag de ploegleider dat, dat dat niet kon. En toen was het afgelopen. Toen mocht hij stoppen. En toen was het ook duidelijk voor de, voor de renner dat hij stopte. Ja. Dus eh, de renner kun je niet kwalijk nemen dat hij opstapt. Want hij wil zo graag. En in dit geval van Wout was het heel lastig om in te zien. Want hij had geen beschadiging. Die leek op een, een wielren eh, ellende. Maar gewoon op een auto ongeluk. Ja en dat ja, dan gebeurt dit soort dingen. Dat hij ja. dus in de auto stapt. En dat met die traumas Toestanden in het ziekenhuis ligt. To toch nog heel even over Geising. Die ja. hoorde ik zeggen: van ja, ik functioneer gewoon niet zo goed als ik gevallen heb. Ja, klopt. Daarmee suggereren dat andere renners dan wel veel beter functioneren. Nou, Is er nee, een verschil hij, in? Hij praat voor zichzelf en hij gaat nooit voor iemand anders spreken. Eh, bolle, eh, eh, ook een eh, Mollema, die had naar mijn idee nooit mogen aanvallen vrijdag of zaterdag. Waarom niet? Dat hij dat niet kon, dat bleek ook wel. Ja, ja. We hadden net Breukink die zei: van... Ja, woensdag en donderdag dan gaan we dit proberen. Kan dat wel? Kan ik dat denk, goed gaan? Ik denk het niet. Als ik advies zou geven, zou ik zeggen: zoek uit naar de Pyreneeën. Nou, dus blijf nog even een ja. weekje meerijden en probeer het dan nog een keer. Ja. Want, want dan kan het lichaam hersteld zijn? Ik denk dat je dus, als je dus, de jongens zijn zo sterk en een goede vorm is er en als hij dan zijn. zijn kijk, als hij mee en die rijdt in het peloton als iemand die veel klassen heeft, dan overleeft hij dat. Maar als je dus moet aanklampen in het peloton en je valt, dan zak je door het peloton naar buiten. Ja. En dan red je het niet. Dus een klassementrenner die valt, die wordt 40 Iemand die 40 of 50ste wordt en die valt, die wordt 150ste. En die 100ste is, die valt, die gaat de tour uit. Nou ja. Dus ze hebben vandaag zo'n rustdag. Is dat belangrijk voor ze? Absoluut. Ja. Wat gebeurt er dan met je lijf? Nou, kijk, een lijf, dat is, uh, je moet, is heel lastig en heel ingewikkeld. We doen er altijd heel eenvoudig over, maar dat is zo erg is het niet. Zo eenvoudig is het niet. Alles is een training, dus rust is ook een training. Wat doe je namelijk als je een prikkel geeft. Dan, geef de, dan krijg je een verstoring van het evenwicht. En het lichaam past zich daarop aan om die verstoring zo min mogelijk uit uiting te laten komen. En daar is training voor en daar heb je rust van nodig. Maar zo'n rustdag, dat, die wordt eh, goed benut, maar niet optimaal. Want als ik een rustdag zou willen beschrijven, dan zou er in mijn optiek veel minder media omheen moeten kunnen komen. Mm. Want de mentale belasting voor de jongens die in de Tour zijn is gigantisch. En daar valt natuurlijk, en ik snap dat natuurlijk allemaal wel... dat iedereen er iets van wil weten, maar ze kunnen te weinig rusten. Mijn optiek zou zijn twee keer een uurtje fietsen... en hele leuke dingen doen, niet te veel eten, wel iets meer als... of gewoon eten, ja. dus niet te veel, want als je fietst... dan eet je nog veel meer, ja. zodat het lichaam in zijn totaliteit op rust kan okay. komen. U zegt, uh, goed uitrusten vandaag, maar morgen en overmorgen... de kans dat wij Nederlanders kunnen juichen voor iemand uit de Raboploeg... of iemand die gevallen is, is nihil. De grote varieert tussen Wout Poels ja. en Laurens Dam, ja, die dus met de fiets precies, boven het zijn zo. hoofd door, het, door die landen heen loopt. Ja, die heeft niks, nee. die, die, die is klaar, maar die heeft eerder kleine valpartijen Oké, okay, dus er zijn maar wel verschillen. De gradatie van vallen is heel essentieel. Okay. Vorig jaar was het ook voor mij duidelijk, eerste week vallen kansloos. Ja. En toen heeft in mijn optiek de, de, de begeleiding ja. dat onderschat. Okay. En hebben ze hem zelfs in een hoekje gezet van mentaal zwak. Ja, en dat vond ik dramatisch slecht. Eugen Jansen, sportarts, dank u wel. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. Je voudrais Pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, Où est ma vie, where my place, et garder l'ordre de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, Croiser le vol de couillant, penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la. Avant tout, je voudrais parler à mon père. parler à mon frère. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais prêter pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire. Des voix de ceux qui m'ont appris, qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver la fourrière du tableau que j'ai dans le cœur, de ceux des corolines pur, où je vous vois qui m'ordre rassure Je voudrais décrocher la lune. Je voudrais oublier le temps, pour un souffir, pour un instant. Une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place Et garder l'ordre de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Ik Ik hoop dat u niet net naar de webcam keek, maar alleen zat te luisteren. Céline Dion, parlez à mon père. Rustdag in de Tour. Bij de ramenploeg is het tijd om de wonden te likken. Een dagje geen stress, valpartijen en andere vervelende bekomstigheden. Even lekker bijkomen dus. Komt goed uit, vindt Bouken Mollema. Komt zeker goed uit, ja. Ik denk, uh, na de afgelopen dagen, dan uh, ja, waren sowieso zware dagen natuurlijk nog. Uh, die rit naar Zwitserland vooral. En uh, ja, nu die wonden vooral, uh, die, ja, die mogen wel wat rust hebben. Dus... Uh, ja, ik ben blij dat we even een dagje, dagje rustig aan kunnen doen. Ja, want had jij gisteren tijdens die tijdrit de slechtste dag tot nu toe voor jezelf? Want je stond gisterochtend op en volgens mij voelde je jezelf een oud mannetje met een stok. Ja, dat klopt wel redelijk, ja. Ja, ja gisteren was ik een stuk stijver dan die dagen daarvoor nog en ja, op zich... De slechtste dag, ja, het was, was gelukkig maar, uh, maar 40 kilometer. Dus ja, dat, dat was eigenlijk ook al natuurlijk een halve rustdag. Dus dat, dat was ook wel lekker. Maar ja, het was niet echt fijn uh, om, om met zoveel wonden... en ook nog op mijn elleboog op die tijdredfiets te rijden. Nee. Hoe is dit voor jou om dit nou eens een keer mee te maken? Zo'n zware valpartij, uh, eigenlijk een hele tour naar de vaantjes... gewoon voor de hele ploeg, klassement uit het hoofd moeten zetten. Ja, en dan maar zien. Ja, dat is wel moeilijk, ja. Dat is wel, uh, ja, je komt hier natuurlijk... Met veel ambities en, en ja, tot, tot die etappe naar match ging eigenlijk alles perfect. Ik denk, de eerste, eerste dagen waren we ja, met z'n allen gewoon goed, goed van voren. En, uh, ja, ik voelde me prima. En één ja, grote val en uh, dan is eigenlijk alles voorbij. Dat is wel, wel echt uh, ja, een grote teleurstelling natuurlijk. En dan barst in Nederland meteen de hele discussie los. Er klopt niks van bij Rabobank. De proegleiding moet vervangen worden. De renners hebben geen mentaliteit. Tja, daar kan ik niks mee. Dat uh... Weet je, ik denk uh, dat het gewoon een heel grote pech was. En als je ziet dat, dat, dat alleen al bij die, die valpartij 15 man zijn, denk ik... Uh, uit koers met, met breuken of, uh, of andere grote blessures. Dus ja, misschien mogen we nog wel blij zijn dat, dat wij daar... Uh, ja, alleen maar met schaafwonden met en, en andere wonden vanaf zijn gekomen. En, ja, ik denk uh, dat het gewoon uh, heel erg pech is. Het maakt de Tour wel heel anders voor jullie, hè? Het feit dat jullie niet voor het klassement meerijden. Ja, iedereen mag eigenlijk voor zijn eigen kans gaan rijden nu. Ja. ja, dat is zo. Het ja, uh, is iedereen... wel lekker, denk ik. Nou oh, ja, ik had liever gewoon nog in het klassement gestaan natuurlijk. Wij uh, moeten gewoon de doelen, doelen verleggen. En uh, ja, nu is het doel gewoon een etappe overwinning proberen te halen. En ja, uh, ik denk dat we wel de kwaliteit daarvoor hebben. En als iedereen gewoon kijkt naar zo'n val, dan heb je waarschijnlijk gewoon een paar dagen nodig om, om het lichaam gewoon helemaal. Ja, te laten herstellen en, en rustig geven. En ja, die dagen hadden we niet, zeg maar. Omdat het meteen, uh, meteen lastig werd. Dus dan, dan heb je een probleem. Maar ik denk wel als we hier gewoon ja, misschien na de rustig uh, al dat we in ieder geval er gewoon weer zullen staan. De radio 1, sportzomer jukebox. Was u net voor het eerst verliefd toen Feyenoord de Europa Cup won in 1970? Of zag u al aankomen dat Ankie van Gunsven drie keer goud zou winnen? Op Radio 1.nl staan 100 kippenvelmomenten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. En wij zijn op zoek naar uw persoonlijke herinneringen aan die momenten. Aan de telefoon Kees van Ginneke, goedemorgen. Goedemorgen. Voor welk moment heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor Jan Jansen dat hij Tour de to France won. In 1968, luistert u even mee.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 van deze Tour de France heeft tenslotte het hoofd moeten buigen... voor Jan Janssen, die volledig kapot ook is, volledig aan het einde. Maar rood en daarom helst voor de Geldermans. Want op dit ogenblik gaat Jan Janssen Geldermans op de schouders... van een schadensupporter die hier meegekomen is naar het Frankrijk. Jan Janssen. Het ingetogen eigenlijk nog, hè, als je het zo hoort. Ja, maar ik heb er het, uh, toch wel een hele mooie beleving aan gehad... omdat ja? ik toen uh, dat verslag op de radio hoorde... Uh, op de weg naar het vakantieadres op de pont en er stonden heel veel uh, Belgische medereizigers stonden op die pont. U stond op de pont van Vlissingen naar Breskens. Ja, ja. En u was 16 en u zat naar een transistorradiootje te luisteren? Ja, ja, ja, die hadden we dus meegenomen omdat het de laatste etappe was en wij gingen op vakantie. Ja. En, uh, ja, dus ik vond het wel heel mooi dat ik alleen overbleef op een gegeven moment. Omdat dat eigenlijk de Belgen afdropen, omdat die dus uh, ja, niet in de gaten kreeg dat uh, Jan Janssen toe ervan ging winnen. En u zat in uw eentje lekker ja. winderig daar op ja. het pontje te luisteren? Ja. Ja. En dat kunt u zich dus nog goed herinneren? Jawel, op het moment dat je dus dan weer aan terugdenkt, dan uh, komen ook die beelden weer naar boven. Dat was ja. eigenlijk een van de eerste keer dat ik zo actief uh, ook wel meegeluisterd heb. En ja, thuis deden we ook wel aan de radio luisteren en de tv kijken. ja, ja dan ben je natuurlijk uh, aangewezen op de radio natuurlijk, hè? dus dat was wel uh, heel bijzonder. Dus u stond daar in uw eentje te juichen op het dek? Ja, in, in principe wel ja. En dat was de laatste keer waarschijnlijk voor de Tour. Nou, dat niet. Maar het krijgt nu een andere beleving natuurlijk in de Tour weer. Hè? U houdt de moed nog eventjes? Jazeker. Heel goed. Meneer Verginneke, dank u wel. Oké. Okay. Zometeen na het nieuws van 12 uur een debat over super-mega-stallen. Super-mega-ultra-stallen. Kunnen we weer? Ja, daar gaan we. Hallo, Tom.